Polen heeft zich niet aan de Europese regels over rechtspraak gehouden. In 2019 kwamen er nieuwe wetten waarmee rechters minder macht kregen. De EU was daar boos over en nu krijgt Brussel gelijk van de hoogste Europese rechter. Correspondent Kiesia Hekster. Eigenlijk zegt het Hof van Justitie alles bij elkaar. Als land, als lidstaat van de Europese Unie mag je op geen enkele manier aan de rechtsstaat morrelen. Als je lid bent geworden van de EU dan horen daar allerlei regels bij waar je aan moet houden. En je mag de rechtsstaat. Niet achteruit laten gaan. Op geen enkele manier. Polen kan miljoenen euro's uit Brussel mislopen. als ze zich niet aan de regels houden. De rechtsnationalistische regering is niet blij met de uitspraken... en zei dat de EU geen respect heeft voor Polen. Voetballer Quincy Promes werd vijf jaar geleden al verdacht. van betrokkenheid bij drugssmokkel. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtszaal. Promes is volgens het Openbaar Ministerie verantwoordelijk. voor de smokkel van ruim 1300 kilo kook. en hij zou daar dik 75.000 euro in hebben geïnvesteerd. Oekraïnse vluchtelingen zouden langer een speciale status moeten houden. Dat staat in een advies aan de EU. Over twee jaar zou die status aflopen. Maar volgens de adviseur moet die verlengd worden tot het land weer is opgebouwd na de oorlog. En dat kan zomaar nog tien jaar duren. Zo klonk het op de Grote Markt in Antwerpen vanavond. In die stad kwamen duizenden mensen samen voor de huldiging van landskampioen FC Antwerp. Trainer Mark van Bommel vond het prachtig. Ja, als je dan uh, de Grote Markt ziet met zoveel mensen. Dit is intenser dan in uh, Barcelona, dan in München, dan in Milaan en in Eindhoven. Omdat dit onverwacht is na vorige week en 66 jaar geleden. Ja, onverwacht, omdat het tot gisteravond diep in de blessuretijd nog spannend bleef wie er landskampioen zou worden. En het was uiteindelijk Tobi Alderweireld, vroeger, of vroeger van Ajax, die voor de winnende goal zorgde. Het weer, het is tot laat in de avond zonnig. Vannacht is het een graad of tien. Morgen begint de dag met zon, later wat wolken, maar het blijft droog en het wordt 18 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Het is weer maandagavond, 9 uur. Tijd voor jullie wekelijkse dosis harde gitaren. Dus zet je radio hard, want het is tijd voor Play It Loud.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 En zoals de meesten van jullie inmiddels wel weten, behandel ik elke week een ander thema en heb ik met enige regelmaat ook mede metalheads te gast in mijn uitzending. En zo ook vanavond. Ik zit hier vanavond met Zandvoorter en Metalhead in nieren, Michael van Oostendorp in de studio. Michael van harte, welkom in mijn programma en leuk dat je hier vanavond wilt zijn en onze, jouw muzieksmaak met ons wilt delen. Het is zeker leuk om hier te zijn. Uh, nooit verwacht dat het nog een keer zou gebeuren op de radio, maar uh, nou, het is een feit. Ja, inderdaad. <laughs> nou, ja, voordat we verder gaan over jouw muzieksmaken en playlist van vanavond... Uh, kun je ons eerst eens iets over jezelf vertellen. En wat doe je zoal in het dagelijks leven, onder andere? Michael van Oostendorp uh, is de naam. gehele uh, leven al hier in Zandvoort. Uh, ik werk in Amsterdam, op Amsterdam Centraal Station... Uh, vooral met uh, cameraatjes en dat soort dingen. Dat is ook alweer acht jaar. En uh, ja, het, uh, is het wel zo'n beetje. Ja. En um, je um, geboorteplaats is aan Zandvoort dus. Um, ook Zandvoort, ja. ja oké. Okay. En je werk uh, doe je dus al uh, best wel een tijdje. Heb je voor uh, iets anders gedaan? Wat deed je uh, voor? Hiervoor, uh, voor die acht jaar heb ik 25 jaar... op een uh, alarmcentrale van een beveiligingsbedrijf uh, gewerkt. Uh, beveiligingsgerelateerd uh, dus Yes. Uh, nee, je hebt mij een uh, playlist ingestuurd uh, met vooral veel heerlijke metal-klassiekers. We begonnen het eerste uur uh, al lekker strak met uh, Slayers uh, Chemical Warfare. Altijd een lekker begin natuurlijk. Uh, wanneer en hoe is jouw liefde voor metal-muziek begonnen? Um, ik woonde vroeger in uh, Zandvoort-Noord en uh, op de lagere school had een uh, vriend van mij, André van Koningsbrugge. Ook een Zandvoorter, woont mm. inmiddels in Canada. Oh. Uh, die kwam op een gegeven moment met een plaat van KISS. Kissel Live 2 of 1, precies weet ik het niet meer. Uh -huh. Nou, dat uh, was mij uh, behoorlijk hard. Want uh, in die tijd zat ik nog uh, redelijk in de top 40 muziek. Oké. Okay. En uh, daarna uh, kwam hij met uh, Iron Maiden. Dus, en het ging steeds een tijdje harder. Ja, en uh, tot waar we nu zijn. Ja, Oké, okay, dus je hebt je eigen muzieksmaak in de loop der jaren ontwikkeld, zeg maar. Ja, steeds het tandje erbij ja. en uh, alle gekke zijsprongetjes uh, zoeken wat je leuk vindt. Uh, ja. Ik kan nogal afknappen op zangers. Ja, dus. ja. Of afknappen op zangers? Ja, leg, leg ja het, moet, het, het moet wel, het moet klikken. Ja, precies. En als je dat niet doet, dan het kan, het kan ging, de zang ja. kan gewoon de hele plaat uh, verklooien. Verkloor, ja. Ja. Ja. ja, dat ken ik inderdaad. Ja. en. Um, KISS was ook de, de eerste band waar het allemaal mee begon? Of had je een andere band waar je echt groot fan van was in het begin? Nou, dat was echt, in het begin was het wel KISS. Want, uh, en omdat ik voornamelijk in de top 40 muziek nog, uh, ja, nog zat natuurlijk. Mm -hmm. Er zaten wel wat harde dingetjes tussen. En, uh, ja, wat had je vroeger uh, sleet? Be het begin van ACDC met Bon Scott. Uh, dat kwam op de radio ja. nog wel voorbij. En, ja. uh, we hadden thuis uh, a track uh -huh. Dus uh, de voorloper van het cassettebandje. Ja. Ja, daar stond bijvoorbeeld de doors op. Uh, ja, dat draaide ik dan wel. En, uh, ja, ja, echt de, de oude jaren 70, oude 60 jaren muziek. 87, 80, uh, ja. ja, altijd goed natuurlijk. Ja. <laughs> en de lijst die je me doorstuurde was niet in een bepaalde gewenste volgorde. Je liet mij daarin vrij de veranderingen aan te brengen. Ja. En nu heb, je dat niet, uh, nu heb ik dat niet te veel gedaan, want ik vond de volgorde eigenlijk wel uh, prima zoals het was. Uh, de enige verschuiving die, zoals je merkte, uh, was met Iron Maidens... Uh, een de uh, langste nummer die je als eerste had genoemd. En Slayer, die ik even met elkaar had verwisseld. Uh, dit is in verband met de lengte natuurlijk. Maar we gaan hem straks wel voor je draaien, uiteraard. Uh, allereerst uh, gaan we zo draaien. Je volgende keuze was uh, Saxon. Je koos voor het nummer Crusader. Uh, Van waar dit nummer? Een zeer uitgebreid oeuvre. Ja, ehm um... Sexen is eigenlijk ook wel zo'n rockbeentje wat vanaf ja. het begin uh, erbij is gebleven. Het is gewoon uh, recht toe, recht aan rock. Uh, gewoon uh, keihard in ja. gezicht. Ja. Verder niks bijzonders. Nee, en uh, ja, de tekst uh, die is uh, ook historisch van het nummer. Ja. En die wordt door verschillende groepen nog wel eens uh, aangemerkt als uh, extreem. Wat het eigenlijk totaal niet is. Nee. nee, dat valt inderdaad wel mee. Beetje vergelijkbaar met Iron Maiden ook qua uh, teksten. Historisch, ja, anders besproken? ook historische. Ja, ja, ook ja. Historisch er ja, ze, ze behandelen ook ja. wel vaak uh, historische thema's, geloof ik. Hè. Of uh, niet. mede wel, ja. Ja, en zeker. nee, bedoel dus, uh, seks ook. ook. Ja, uh, is precies. Eigenlijk voornamelijk op uh, historisch uh, gebeuren, gebaseerd. Ja. Vandaar Crusader inderdaad. Nou, we gaan hem voor je draaien. En aan natuurlijk het hele lange nummer van Iron Maiden. Alleen wij hebben de live versie. En dat is nog even de vraag hoe lang dat nummer gaat duren. Maar als het uh, langer is dan 13 minuten, dan uh, kappen we ons een beetje af. Maar ja, is goed, we gaan hem wel lekker draaien. Komt goed. Hier komt hij dus, Crusader van Saxon. Life was sunk. they drop down one by one. Ruim 20 heerlijke klassieke minuten dankzij Saxon's Crusader en Iron Maiden's Rime of the Ancient Mariner. Iron Maiden is denk ik wel de metal band waar het voor veel metal has mee begon. Uh, was dat ook voor jou een band waar het een beetje mee begon naast Kiss? Zeker. Oh, op dat moment, uh, vlak uh, als je zeg maar, net begint met Kiss en uh, een paar jaar later komt Iron Maiden in één keer voorbij, dan is dat uh, snoeihard natuurlijk. Yeah, wat tegenwoordig dat tegenwoordig allemaal wel meevalt. ja dus, uh, en daarna is het allemaal nog een stukje harder natuurlijk Precies, geworden. Het maar het is ja. uh, wel zeker één van, de, de, van band. de bands die in de top 5 staat bij mij. Oké, okay. en welke nog meer? In de top vijf. Ja. Um, ik, nou, ik denk dat uh, Suicidal Tennis er uh, wel in mag. Ja. Ontbreekt trouwens op je lijst. Nou. Die ontbreekt, ja. ja. Ja, ik moest kiezen. Ja, dat is waar. Ja, dus, je hebt een uh, de tijd. Ja. Uh, um, wat hadden we nog meer? Um, ja, dat is een moeilijke vraag ook. Ja, dat eigenlijk. is even lastig, hè? Daar heb je niet op voorbereid. <laughs> nee, totaal. Slayer niet misschien. Een <laughs> Slayer, als ja. die Osborne, zeker. Ja, uh, ben er zeker voorbij. Ja, wat hebben we nog meer? Celtic Frost mag er wel zijn. Yeah. Uh, ja, vooral oh, motorhead. motorhead. Motorhead, motorhead ja, staat dat toch dat wel, wel uh, uh, op nummer 1. denk dat ik. Dat denk ik ook, ja. inderdaad. Ja, gezien jouw uh, lijst. Daar komen we straks uiteraard nog uh, ja. verder op terug. Uh, maar even terug naar uh, Iron Maiden natuurlijk. Uh, weet je nog welk Iron Maiden album het eerste was dat je kocht in je collectie? Dan gaan we heel de ver terug. Het eerste. Ik denk dat ergens uh, rond Number of the Beast moet zijn geweest. Oké, okay, ja. Ja, er zitten er wel een paar voor natuurlijk nog. Ja, precies. Killers en Iron Maiden zelf. Ja. Uh. Ja, het zal namelijk of the Beast geweest zijn. Ja, dat was volgens mij ook mijn eerste zelfs. Moet je nagaan. <laughs> het is wel de klassieker natuurlijk. En nu staat de platenkaste yeah. uh, vol mee. Dus ja. Uh... ja, want je zegt al, je, je koopt nog steeds cd's zo. Ja. Net zoals ik. Je uh, moet dus het in mijn handen hebben. Aan. Ja, dat, uh, dat MP4, MP3 download gedoe, daar uh, nee. doen we niet aan mee. nee. nee. Same here, dat doen we ook niet aan. En hoe, hoeveel CDs so heb je nou inmiddels uh, bij elkaar? Je hebt een uh, beetje bijgehouden. Ik, ja, ik heb ze bijgehouden. Ik ja? denk dat ik nu rond de 1800 zit. 1800, oké. Okay. Ja, dat is ook een beetje ja, mijn uh, aantal, denk ik. Ja, ik kom ook wel aardig in die buurt. Ja, aardig wat dus. Komt elk jaar komt er nog steeds gestaag Still, uh, binnen via bepaalde verzendmaatschappijen uit Duitsland en uit Nederland. Ja, precies. Ik ook. Ja. Still growing, Stapels, dus. t-shirts ook natuurlijk. Ja, ken het. Ik <laughs> denk dat dat het probleem is van veel metal fans. <laughs> Toch? Ja, nou, ja, zeker weten. Ja, elk concert waar je even weet, moet even een shirt gaan ja. scoren. Klopt. Ja, ik heb die tijd helaas een beetje ver achter me liggen... wat uh, t-shirts kopen betreft en concerten bezoeken, helaas. Maar ik ga het wel weer oppakken trouwens. En uh, weet je ook nog welke aanschaf van de laatste tijd... Uh, veel in jouw speler zit? Het um, is toch de laatste van Metallica. Toch wel, hè? Ja, had ik uh, zelf niet verwacht. Want uh, na de eerste vijf albums is het bij me... Ik heb ze allemaal. Ja. Maar toen is het wel een beetje achteruit gegaan, vond ik. Ja. En deze begint weer een klein beetje in de buurt te komen. Dus ja, ik heb ja. hem er toch veel in zitten. Ja. En uh, de nieuwste van Therapy heb ik er veel in zitten. Titel uh, ontschiet me eventjes. En, ja, mij ook even. Maar ik weet uh, iets met hardcold nog iets. Ja, zoiets. Hardcold steel of hardstone. Uh, Toon. Iets ja, iets in die in die ik weet hem even ja, niet ja, aan mijn hoofd. Even, Maar goed, nou, uh, die <laughs> zit er ook uh, heel veel in. Ja, ja, Therapy is altijd lekker, inderdaad. Ik mis hem trouwens nog in mijn collectie. Ik heb nu wel de laatste tijd disquiet veel gedraaid. Maar ik moet die nieuwe nog steeds aanschaffen. Dus, uh, en uh, is er nog een uh, album release waar jij uh, momenteel enorm naar uitkijkt? Nog op staat van uitkomen. Nee, ik heb wel wat dingen in bestelling zitten. Mm -hmm. Maar om die uit mijn hoofd op te noemen, mm -hmm. en, uh, die Komt durf ik zo niet te zeggen. Ik op terug, uh, ja. mocht je nog een ingeving krijgt. Uh, nou ja, zoals eerst gezegd uh, bevat jouw lijst vooral uh, oudere metalnummers. Uh, als je een recenter nummer uh, aan mocht toevoegen, welke zou dat dan zijn? Een, een recent nummer aan, ja. aan deze lijst. Ja, als je, als je een, oh. een nieuwer nummer zou toevoegen nog aan deze lijst. Ik uh, ben uh, altijd vreselijk leren. slecht in titels. Uh, yeah. nou, ja, dat maakt niet uit. Nou, dan kwamen ze vroeger kwamen ze altijd... Uh, oh, dit moet je luisteren, wat is dit nummer? Ja. Of hoe heet dit nummer? Uh, wist ik het niet. Kon ik het niet opnoemen. Ja. Kon precies zeggen waar hij, uh, op welk album die stond. Ja. En op welke plaats. Was het nummer drie of nummer vier of nummer vijf? Maar de titel, ik kon het niet uh, opnemen. En nog zo steeds goed niet. hoor. Daar hebben we Marcel voor. We <laughs> ja. <De andere> <laughs> ja. zitten hier trouwens nog met een andere Marcel in de studio. Die uh, zit hierbij even gezellig als sidekick. Marcel, ook welkom, uiteraard. Dankjewel. En uh, nou, uh, ik hoop dat jullie het uh, naar jullie zin hebben, in ieder geval. Um, dan had ik nog een. Oh ja, zijn er nou nog andere hedendaagse metal bands waar jij wel graag naar luistert? Of die je echt heel goed vindt? Nou, je, Hedendaags. Uh, ze zijn er wel. Uh, ik heb laatst wel een cd gekocht uh, van Lionheart. Ik weet mm -hmm. niet of dat uh, bekend bij jou is. Hmm, naam zeg maar wat, maar muzikaal... Uh. Het, het is een versie van Biohazard uh, à la Nu. Oké, okay, een beetje uh, hardcore-achtig. Uh. Die kant gaat ja. het op, ja. Oh, ik heb uh, ja, een live cd van gekocht. Natuurlijk weer een ja. live cd. Ja, en, uh, ja, die is wel leuk. Ja. <laughs> Nee, dat is een goed live registratie. Van, ja, dat ik wel gek op. Ja. Recent ook uh, van kort geleden? Of... Re live uh, ja, registratie ja, live gekocht? Ja, nee. nou ja die, hmm. het concert zelf bedoel ik, van de, de opname. Was dat een recente opname? Of een... Ja, dat was van volgens mij ergens op Wakken ja, hebben ze het ah. opgenomen. Oké. En het is wel, we dat is natuurlijk van uh, iets van een jaar of twee jaar terug, dat durf ik, uh, durf ik niet zo te zeggen. Nee, oké. Okay. Uh, we gaan uh, verder horen in een blokje muziek uh, kijken. We gaan weer terug naar je lijst uh, voor een beetje oldschool trash metal. Om te beginnen met uh, Sacred Reich. Had je de titeltrack van uh, de band tweede album, The American Way, uitgekozen uit 1990. Gezien jouw lijst is trash metal ook wel een beetje jouw ja, ding denk ik. Ja, die kant uh, blijft het altijd wel hangen. Ja, nou, daar gaan we het ja. tweede uur ook zeker nog meer van horen. Ja. Dan gaan we alleen ja, Metallica die missen we dan uh, in deze lijst waar dat je deze grootheid niet hebt uh, opgenomen in je lijst eigenlijk? Uh, nou, met wordt heel veel gedraaid. Uh, iedereen die kent het Mainstream, allemaal wel ja. een beetje. En uh, ja, er zijn andere dingen die, uh, Beter zijn. die misschien iets meer aandacht verdienen. Ja, nee, daar ben ik het zeker mee, mee eens. Nou, we gaan uh, nu dus uh, Secret of wegdraaien En dan, uh, daarna horen we nog een andere trash band... of een beetje crossover-trash eigenlijk, Stormtroopers of Death. En daar staan er ook nog in jouw lijst waar je twee korte nummers van hebt gekozen. Die gaan jullie nu horen...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 Dat waren de March of the S.O.D. en Sergeant D. en de S.O.D. achter elkaar aan sluitend op Sacred Drives The American Way. Deze twee nummers komen van het debuutalbum van de thrash metal band the Stormtroopers of Death. Een crossover project met leden van het geweldige Anthrax, waar we straks in de tweede uur ook nog een nummer van gaan horen. En welke van de twee bands ontdekte je eigenlijk als eerste Michael? Van welke twee? Van Antrax en Stormtroopers of Death. Uh, Eerst was Antrax. Eerst was je Antrax. Ja. En toen uh, ontdekte je dus de Stormtroopers of Death. Dus dat meer vanwege dat ze een side project kregen. Ja, daar uh, las ik iets over. En toen dacht ik van nou, die LP moet ik hebben. Ja. En uh, dat was toen de tijd. Eigenlijk was die niet te krijgen. Okay. Dus platenbak naar platenbak afgegaan. Ja. En toen uh, heb ik hem gevonden. Want dat weet ik nog. Uh, ja. Bij de Free Record Shop in de Grote Houtstraat in Haarlem. Oh. Het is nog wel dicht bij huis. Voor weinig, ja, ja, toen de tijd. Ja, dat is helemaal mooi meegenomen natuurlijk. Uh, ja, klassieker, dus die is al uh, behoorlijke tijd in je collectie. Uh, uh, ja, het ja. is yes. nog eerste persing ook, dus ja, uh, wow. altijd interessant. Misschien nog wel geld waard op de Wie weet. Niet, je weet het niet. En naast uh, liefhebber en verzamelaar van metalmuziek... ben je ook een regelmatige bezoeker van metalconcerten, neem ik aan. Klopt. Yes. Want, uh, ga je nog steeds vaak naar uh, concerten of een stuk minder? Nou, eigenlijk uh, best wel vaak nog gewoon uh, een aantal dingen alweer in de planning staan. Ironede, ja, okay. uh, Pantera, Paradise Lost. Dus uh, daar Kijk, zijn de kaart allemaal de binnen. Nou, uh, Gisteravond uh, ghost geweest natuurlijk in ja, de AFAS. Ja. Dat wou ik inderdaad net vragen. Ja. Harry Styles, bedankt, wil ik nog even zeggen. <laughs> ja, heel bedankt. Harry en uh, ook de NS. Ja, ook, ook heel <laughs> erg bedankt voor de NS, <laughs> voor het slechte regelen. Ja, uh, heb je helaas niet hoeven slapen. Gelukkig niet hoeven N N slapen, dus Geen heb, je keer. bent uh, thuisgekomen, dat is het uh, belangrijkste. Uh, nou ja, wat je al noemde, je hebt al aardig wat in de planning staan, maar je hebt ook al heel wat live gezien. Uh, dan kun je wel wat uh, grote namen noemen die je al uh, live gezien hebt? In het verleden? Oeh. Ja, en een heleboel. Ik denk het hele lijstje wat we vanavond draaien... dat heb ik allemaal wel meerdere keren al live gezien. Zo. So, okay. uh, ja, de drie uh, toppers die er echt bovenuit steken. En dat is niet uh, uh, qua band of artiest, mm -hmm. maar qua festival. Dat zijn de Monster of Rock festivals in uh, Engeland, yeah. Donnington. Ja. Yeah. Uh, drie keer geweest. Oh, wow. En uh, Marcel is er ook uh, bij, uh, bij één geweest. Uh, die yeah. heeft daar met elkaar gezien. Gaaf. Ik Iron Maiden als headliner, uh, Kiss als headliner en Aerosmith als headliner. Ja, en alle uh, bekendere bands die daaronder nog stonden. Zo, dat zijn inderdaad niet de minste. Ja, en uh, zijn er nog bands of artiesten die je nog live zou willen zien? Of waar het nog niet van gekomen is? Um, wat ik nog nooit live heb gezien uh, is Danzig. Oké. Okay. Maar ik denk ook niet dat dat nog uh, gaat gebeuren. Oké, okay, dat is jammer. En die purple heb ik ook nog nooit live gezien. Dat zou ik ook wel eens een keer willen zien. Die heb ik dan toevallig wel live gezien, inderdaad. Dat is wel uh, heel gaaf. Ja. Alleen jammer van John Lord dat hij er niet meer bij is. Ja, ja, ja. dat doe je niks meer. Mee. Nee, dat doe je niet meer. En uh, ook namen die je nooit meer live kunt zien, waar je dan flink van baalt omdat ze uit elkaar zijn, of waar de frontman misschien uh, niet meer van leeft. Ja, wat het, uh, kijk, sowieso motor het. Ja. Die heb je nooit live gezien. Ja, ik denk wel 8, 9, 10 keer die kant ook. Dan op, top. Top. Ja, gelukkig wel. Oh, okay. En als het morgen weer zou spelen, dan uh, zou ik de eerste zijn die de kaartjes zou hebben. Ja, precies. Ook op, maar dat, dat, gaat, niet meer, dat nee. gaat sowieso niet meer nee, nee. gebeuren. En wat ik ook denk, is dat uh, SOD uh, niet meer uh, zal optreden. Want dat zou ja. ik ook nog wel een keertje echt uh, in een leuk klein zaaltje willen zien. Ja. En um, Pantera, die ja. ga je live zien. Die maar, gaan we ook zien. Maar heb je die al eerder live gezien? Ja, ook ja? twee, oh, okay. drie, zelfs vier keer oké. Okay, ja. Dus toen ook nog met uh, toen nog levende Dimebag, Daryl en Vinnie Paul. Ja, ja klopt. Dat was toen natuurlijk de bezetting hè, van ze. Oké, okay, gaaf. Uh, ja, ze zijn er nu ook natuurlijk weer terug van weg geweest. Je hebt de kaartjes al in de pocket, zei je, met twee nieuwe leden. De vervanging voor eerder genoemde muzikale helden. Uh, de twee overgebleven leden toeren momenteel dus met Zack Wild en uh, trax Charlie Benanti. Klopt. Toen 20 juni dus uh, Amsterdam aan. Dan ben jij dus ook van de partij, zei je al. Uh, nou, ja, je koos natuurlijk in de lijst voor de geweldige titeltrack van deze band Cowboys from Hell. Uh, overigens, vorige week toevallig had ik die nog gedraaid... in mijn Groove Metal aflevering nou. van de History of Heavy Metal specials. Maar ik draai hem uiteraard graag nog een keer speciaal voor jou... en onze luisteraar. Waar je nog iets kwijt over dit nummer voordat ik hem instart? Nou, gewoon eigenlijk knallen met die handel. Doen we dat! Het nummer We Are The Road Crew van natuurlijk Motorhead. En daar sluiten wij het eerste uur mee af. Maar niet voor dat ik gevraagd heb waarom Michael om dit nummer. Uh, de hele tekst uh, beschrijft eigenlijk uh, hoe het leven van een roadie is uh, tijdens een, uh, een tour. Ah, okay. dus, uh, en die tekst, vroeger kon ik hem echt uh, uit mijn hoofd, kon ik hem uh, gewoon meezingen. Ja. Yeah. Ja, je wordt wat ouder en dan vergeet je bepaalde stukjes. Dus uh, dat zit er even niet meer in. Nee, helaas. Maar uh, dat vond ik interessant. Uh... Oké. Okay. Nou, we gaan eruit tot, het, uh, tot zo in tweede uur. En met meer muziek van Michael. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur.